4 uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. De Europese ministers van Financiën en het IMF... zijn het in Brussel eens geworden over een pakket hulpmaatregelen... voor het noodleidende Cyprus. Details zijn nog niet bekend. De banken op Cyprus zijn in grote problemen gekomen... door de Griekse schuldencrisis. Het land heeft zo'n 17 miljard euro nodig. Europa en het IMF blijken 10 miljard euro te willen bijdragen. Maandag reist de Cypriotische minister van Financiën naar Rusland... voor een mogelijke lening van 7 miljard euro. In het Haga ziekenhuis in Den Haag overlijden al jaren gemiddeld meer patiënten na een hartoperatie dan in andere hartcentra. Dat meldt Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1, morgen. De Nederlandse Vereniging voor thoraxchirurgie NVT, heeft de hogere sterftecijfers bevestigd in een e-mail aan Argos. De beroepsvereniging heeft haar zorgen gedeeld met zowel de Raad van Bestuur van het ziekenhuis als met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het hoofd van de afdeling Cardiochirurgie in het ziekenhuis is inmiddels uit zijn functie gezet. In Tilburg is de politie nog altijd bezig met een inval in de stamkroeg van motorclub Satudara. Dat meldt Omroep Brabant. De omgeving is volledig afgesloten. Een arrestatieteam en een mobiele eenheid zijn ter plekke. De actie wordt gehouden bij een partycentrum op een industrieterrein. Op het moment van de inval waren zo'n zestig leden van de club aanwezig. Dat heeft de vicepresident van Satudara gezegd tegen de regionale omroep. Alle leden zijn gefouilleerd. Het lichaam van de overleden Venezolaanse president Chavez wordt toch niet gebalsemd. Dat heeft de Venezolaanse regering bekendgemaakt. Eerder deze week zei waarnemend president Maduro al dat het waarschijnlijk niet zou lukken. De Venezolanen riepen de hulp in van onder andere Russische wetenschappers, die zeiden dat de preparatie van het lichaam eerder had moeten beginnen. Het weer, vannacht is het overwegend droog, maar lokaal kan er nog wat regen vallen. Het is tussen de 0 en 2 graden. Overdag is het bewolkt en ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. Jawel, woensdag 13 maart witte rook boven het Vaticaan. We hebben een nieuwe paus. Jorge Mario Bergoglio. 76 jaar, hij wordt de eerste paus uit Latijns-Amerika in de geschiedenis. En de eerste paus die zichzelf Franciscus noemt. Het is de derde niet-Italiaanse paus op rij. In 2003 togen programmamakers Klaas Vos en Ger Jochems naar Rome. Samen gingen ze daar op zoek naar de geschiedenis van de heilige stoel en de paus. De macht van de heilige vader en het ritueel rond zijn verkiezing. Ook maakten zij interviews met kerkhistoricus Peter Nissen en schrijver-journalist Wim Zaal. Op de valreep namen Vos en Jochems deel aan een rondleiding door Vaticaanstad. Helaas zat toen de opnameapparatuur al in de koffertjes die klaar stonden voor vertrek naar het vliegtuig. Een feit waar Jochems niet graag aan herinnerd wordt. We beginnen met inmiddels bekende woorden. APPLAUS Ja, het gaat altijd maar door, Ger. Zoals je ziet in Rome, al stromen auto's, Vespa's, ambulances er tussendoor, maar ook stromen, zoals je hier ziet, stromen toeristen of misschien moet ik beter zeggen pelgrims in en uit deze enorme basiliek. Die geweldig hoogoprijzende gevel van travertijn, zo te zien, niet zo lang geleden schoongemaakt. En hier staan we voor de Jan van Lateranen het begin van de ontwikkeling van het pausdom. Want? want Jan van Lateranen. Lateranen wijst op een familie die zo heette, Laterani. Een patricijs-familie in Rome. Je moet je het vroege christendom zo voorstellen... dat aanvankelijk er overal soort huisgroepen zich vormden. En bij, bij bepaalde mensen... Thuis bij elkaar kwamen. Daar ontstaan dan gemeentetjes. En het zal zo zijn dat daaruit zich natuurlijk een soort organisatie ontwikkelt waarvan één iemand de leiding heeft en dan zich ontwikkelt tot de bisschop opzichter, heet dat eigenlijk Episcopos, degene die op, toezicht houdt, die een beetje leiding geeft van die gemeente. Nou wil het geval dat die hier ook zo'n Gemeente was. In het patriciushuis van de familie van Lateranen. Welk jaar ongeveer? Ja, dat is in het vroege christendom eigenlijk al. Wanneer ontstaat dat? Misschien al 40, 50 na Christus. Het schijnt al heel vroeg hier uh, christendom ontstaan te zijn in Rome. Nou is dat het hele uh, huis, wat zich wat een vrij voornaam huis geweest moet zijn geweest, uh, raakt in handen van de keizer. En het is Constantijn die dit. Uiteindelijk schenkt aan Paus Sylvester I. En inmiddels dus, ja, Paus, wanneer eh, Ik bedoel, eh, moet niet vergeten dat heel lang elke bisschop in het Westen zich Paus noemde. Il Papa, de Vader, de Heilige Vader. Ja, ja. Het is dus eh, dat het pas later toegepast werd op de Bisschop van Rome, dat is pas van een latere tijd. In ieder geval, de Bisschop van Rome krijgt dit. En dat is dit dan ook zijn, wordt dan ook zijn, eigenlijk zijn hoofdzetel. Daar gaat hij wonen. En de kerk is zijn kerk. En tot op de dag van vandaag is dit de eigenlijke kerk. Eigenlijk is dit de moederkerk van de hele wereld. Niet de Sint-Pieter. Maar deze. dit is nog steeds de huiskerk, de parochiekerk van de bischop van Rome. Dus van de paus. De Jan van Lateranen. Aanvankelijk was die gewijd, is hij nog steeds hoor, aan, uh, aan Christus zelf. Pas in 900 wordt hij ook gewijd aan Johannes de Doper enerzijds... en Johannes de Evangelist anderzijds. Vandaar uh, San Giovanni in Laterano. Oftewel uh, Johannes van Lateranen of kortweg Jan van Lateranen. We zitten in de voorhal. Prachtig rachtig marmer uh, uh, mozaïek op de grond. gigantische bronzen deur. Ja, deze bronzen deur, dat is mooi dat je het zeg. Dat is dus een hele originele deur die vroeger kwam uit het gebouw... van de Senaat, van de Curia van de, uit de Romeinse tijd. Zo oud is dat ding. Ja, en dat, he, dat is dus volgens mij ook weer door Sixtus de Vijfde hier ingeplaatst. Hij is 18 meter hoog en 6 meter, 5 meter breed. Oh, toch zomaar, hè? Ja, zeker, zeker. Je ziet, hij is dicht. En ik denk dat hij alleen met jubeljaren en zo uh, open gaat. Um, trouwens, links zie je het standbeeld van keizer Constantijn. Nou, dan heb je weer de relatie die gelegd ja. is. Uh, die, dat is een origineel beeld wat uit zijn eigen termen kwam. De, dat was natuurlijk ook... Romeinse tijd had natuurlijk ook... Ontzettend veel. Ja, het was heel belangrijk die badhuizen, die termen. Die grote ontmoetingsplaatsen waren. Nu te, misschien wel te vergelijken met sporthuizen en centra. Zo, waar je van alles en nog niet alleen baden, maar ook elkaar ontmoeten En bibliotheken. En, en nou, ontspanning en roddelen. En, en, nou ja, staatsgrepen beramen. Staatsgrepen beramen, et cetera. Dus dat komt uit die afgebroken termen van Constantijn. Maar hij is, dat beeld is bewaard gebleven. en staat dus in de voorhal van de kerk. Die hij ooit zou kunnen zeggen, schonk aan de Bisschop van Rome. Zullen we daarin gaan? Dat en, en nog daar... wat van ja? belang is, want dat is wel aardig. Hier had je, hij is er niet meer. Maar op in, de, in het midden van de middeleeuwen... heeft hier de, de zogenaamde, dat is een heel moeilijk woord... sedia, stercoraria gestaan. Sedia is een zetel. En stercoraria zou je kunnen vertalen met kat, katstoel. <laughs> wat was het geval? Men had er na de... Heel lang, na de, als een paus gewijd werd werd hij op je stoel gezet, een kakstoel... en inderdaad, in, in naar analogie van een Romeinse kakstoel... dus je had een gat waar je op zat... maar je had ook een gat van voren... waar in de Romeinse tijd de slaven met een spons de bips van de, van de, de patriciërs... De, de, de edelen schoonveegden. In dit geval ging het om iets anders. Het ging in de eerste plaats om na een woord van Samuel de nederigheid van de paus... ook al was hij wel paus, maar dat hij toch wel een heel nederig iemand was... parafraserend op die tekst van Samuel dat hij van de mest vaalt eigenlijk afgeplukt was. Lange tijd heeft men dat nog op een andere manier gebruikt. Want volgens een legende is er in de eind negende eeuw een pausin geweest. De zogenaamde pausin Johanna. Die had zich gedurende haar leven als man vermomd had zich naar voren gedrongen en had het voor elkaar gekregen... dat ze tot paus verkozen werd. Maar ja, het kwam toch uit omdat ze zwanger raakten... en tijdens een processie op de straat waar wij gelopen hebben... vanaf het Colosseum, dicht in de buurt van de San Clemente... tijdens die processie bevalt ze. Nou kunnen pausen een hoop, ja. maar kinderen waren... Nee, is, is het nog steeds niet bij. Nee. En toen ontdekten ze dat het een vrouw was. Toen ja. hebben we gezegd dat moeten we de volgende keer voorkomen... voorkomen. En dan, als die paus dan op die kakstoel zat... dan was dus de, de, de, de eerste kardinaal, zal ik maar zeggen... de voorzitter van het kardinalencollege... die ging dan in die opening waar je normaal je gat gewoon mee veegde... ging met zijn hand naar binnen... en dan ging hij voelen of het wel een man was. En dan zei hij... Test, testiculus habet et bene pendentes. Dus andere woorden, hij heeft ze en ze hangen er mooi bij. <lacht> eerste pilaar... Dan zien we een vrij bijzonder fresco van Giotto, de beroemde Giotto. En het stelt voor Paus Bonifatius de achtste. Dat was een boef, hoor. Een rauwdouw. Welke tijd praten we over? Dan praten we over net 1300. Wat nee. was het geval? Daarvoor had je een paus. Die hadden ze geplukt als kluizenaar uit de Apennijnen. En ja, die man had er helemaal geen zin in. Dat was in zo'n periode dat ze er niet goed uitkwam. Je moet voor ze heel lang. Is het natuurlijk ontzettend gestecheld. Dat pausdom is gekocht. Is ge, uh, door corruptie tot stand gekomen. Wie het meeste geld kon bieden, et cetera. Er, er zijn legio verhalen over. Maar goed, er zijn natuurlijk ook wel eens periodes dat men er niet uitkomt. En toen zei er iemand. De, de, de, toen zei. Uh, Keitani. een een kardinaal die zei, Nou, ik weet wel. Uh, iemand die, die. Die is er wel geschikt van. Dat was dan die. Die kluizenaar. In L'Aquila. kwam die vandaan. Uit L'Aquila. Nou ja, na veel bidden en smeken. stemt hij dan toe. Augustus 1298. Hij komt naar Rome. en hij ziet al heel gauw. dat is helemaal niks voor hem. Hij vindt het verschrikkelijk. En een paar maanden later, in december. stopt hij dan mee. Maar waarom? Omdat hij tijdens een in gebed verzonken opeens een stem hoort die zegt... je moet ermee ophouden. Hij gelooft die stem maar... en weet niet dat dat die Cetani is, die kardinaal... die, die op die stoel aasde. En verdomd hoor, jawel, die man die gaat weer terug naar... naar nee, dit is, nee, dit is, nee, hij wil terug weer naar zijn kluis, naar bestaan. Dat is niet het geval. Hij Wordt door die cetani notenbenen opgesloten. En zelf wordt die paus. En dat wordt de paus Bonifatius de 8e. En dat is de paus die voor het eerst in 1300 het jubeljaar uitroept. En een jubeljaar komt, slaat op de Bijbel dat je na 7x7, 7, 49, het 50ste jaar... eigenlijk de hele natuur met rust laat, alles met rust laat. Dat je dus, en, en dat je eigenlijk alleen maar dankbaar bent tegenover de jaren die God gegeven heeft, et cetera. Het is niet een uitvinding van Bonifatius de Achtste, want... In Engeland werd al een jubeljaar ingesteld, 50 jaar na de dood van Thomas Beckett. In 1170 die wordt hij vermoord. Ja. 50 jaar later, in Canterbury, roept men een jubeljaar uit. En dat herhalen ze dan weer 50 jaar later. En dat dringt in Rome door. En dan gaat hij dat ook instellen. En onvankelijk is het dan om de 100 jaar. Maar al gauw wordt het om de 50 jaar. Dan wordt het om de 33 jaar. Jezus schijnt 33 jaar geleefd te hebben. En dan alweer heel gauw vanaf de 15e eeuw, om de 25 jaar... En bij bijzondere gelegenheden. Nou, die kunnen er ook heel veel zijn, bijzondere ja. gelegenheden. Er is één paus geweest. Urbanus de Achter, geloof ik, die heeft in zijn tijd negen jubeljaren gehad. Waarvan acht bijzondere en één normale. Nee, nee. En waarom deden ze dat? Want jubeljaren betekent pelgrims naar Rome. Zoveel mogelijk. Ja. Alleen maar pecunia non oled. Uh, nee, ja. uh, ook ah. dan stinkt het niet. Dus ja. je moet veel geld binnenkomen. Maar ja. hij is daar dus mee begonnen. Ja. En hier prachtig weergegeven door Giotto. Er moet een zeebad over. Ja. Er staan hekken. En, een, en die witte streep. Dat is de grens. Ja. Nou, treft dat ik mijn paspoort bij me heb. Ja. Want uh, ze horen niet tot de Europese Unie. De nee. PAUS is de enige absolutistisch vorst... die zowel de, nog de rechtelijke macht, wetgevende macht... en uitvoerende macht in ja. uh, handen heeft... Loop iets op. En dan komen we op dit immense plein. Vol met tollenaars, zie je dat? Ja, ja. Het staat vol met mensen die... dat uh, ze weer eens weggeranseld worden, vind je niet? Van alles en nog wat verkopen. Ik zou het sterker vertellen. Het is nog zo geweest dat in de vorige eeuw... Uh, vanaf de vijftiger jaren... dat er op het plein en zelfs wat in de kerk getippeld werd. Hier? Echt waar? Ja. Ah. Ja... Maar ja, er zijn vaker verhalen van pausen die zelf het ook niet zo nauw namen op dat gebied. Ja. Dus dan denk ik, nou ja, laat die vrouwen dan ook wat geld verdienen. Wie is dat paleis eigenlijk uh, gebouwd? We nemen eerst dat plein. Dat plein is een soort omarming. En dat, die kolonnades, die zijn, dat zijn zuilenrijen van vier rijen dik. En door de, tussen die binnenste zuilen, dat is van Bernini, 17e eeuw. Een van de grote beeldhouwers en bouwmeesters uit de baroktijd... Zo, kijk, je kunt het hier zien. Tussen die binnenste dat is ongeveer 4,5 meter. En dan kunnen dus twee paardenkoetsen elkaar toch passeren. Dus je kunt daar gewoon omheen rijden naar de, naar de eigenlijke kerk toe. Omarming en vlak voor de kerk een trapeziumvorm en dan loopt het 4 meter omhoog. Als je nou van bovenaf kijkt, heb ik eens ontdekt, dan zie je eigenlijk een vorm van een sleutelgat. Ja, ja. Je ja, we zagen dat op een luchtfoto, ook in een boekje. Ja, ja. en er is net een sleutelgat. En dat past natuurlijk perfect. Ik weet niet of het zo bedoeld heeft. Ongetwijfeld is dat niet toevallig. Nee, dat lijkt mij niet. De sleutels van het hemelrijk, Petrus. Maar, wat we wel weten, dat Benini met die kolonade bedoelde... de omarming van Christus. Je wordt als het ware hier opgenomen... in de ontferming en de omarming ja, van ja. Christus. Dat is de bedoeling. Nou, er is volgens mij gisteren, was het woensdag... Dat is meestal de dag van de audiëntie en het baldekein daar op die trappen naar het staat er nog. Het wordt nu afgebroken, uh, daar hebben we stoelen gestaan en dan doet de paus meestal met mooi weer buiten hier zijn, uh, zijn audiëntie. Tegen onze verwachtingen inachter is de plechtigheid in de Sint-Pieter eerder afgelopen dan we hadden gedacht. En daarom kan nu ieder ogenblik zijn heiligheid de paus op de buitenlogia van de Sint-Pieter verschijnen. We weten natuurlijk niet hoe lang het nog duren zal. Dat kunnen we hier vanuit de studio om mogelijk bekijken. Maar om zeker te zijn dat we de zegen niet zullen missen, gaan we nu reeds overschakelen naar Rome. Releg met Radio Vaticana voor de uitzending van de zegen Urbi et Orbi. Maria, Mother, oh, pray for us, we are of you. We are in need of Eminentis sepum, age rerendis sepum, dominum, dominum, angelum, serpum, roncalli. Santa Romatica legio, de kardinaal Cardinal Maar kijk even nu we toch hier staan, waar het zonlicht volop valt. Dan zie je een deel van het Vaticaans paleis. En op de bovenste verdieping, daar, dat is dus de woonplaats van. Van de huidige paus, hè. die woont, dat zijn zijn woonvertrekken, daar helemaal bovenaan, rechts. En um, dat is dus gebouwd door Sixtus de Vijfde, 1585-1590. Dan onrecht heb ik een keer 1555-1560 gezegd, maar het is 1585-1590. Vijf jaar slechts, net als later paus Johannes XXIII. Die in die vijf jaar ook zo ontzettend veel deed. Alleen op geestelijk gebied. Maar Stix is de vijfde deed in vijf jaar tijd ontzettend veel op bouwgebied. Hij heeft ontzettend veel af laten breken in de stad. En weer allerlei dingen gebouwd. En laten bouwen uiteraard. Zijn grote bouwmeester uh, architect was Dominique, Domenico Fontana... En dan, komen we, dan draaien we ons om naar de obelisk. Want daar zie je zijn naam op staan: Sixtus de vijfde, Pontifex Maximus. Ja. Pontifex is eigenlijk van Pons, hè, brug. Ja, ja. Opperste bruggenbouwer. En dat is natuurlijk een priestelijke functie, zou je ook bij een Heer zeggen: iemand die bruggen moet bouwen tussen God en de mensheid. En tussen de, ja. dus de mensen onder elkaar. Deze obelisk is een van de dertien die nu in Rome staan. Er hebben veel meer gestaan, die uit de oudheid komen, uiteraard. Deze. Komt uit Heliopolis en is in 37 na Christus Caligula uit Egypte gehaald. Er is een enorm schip voor gebouwd. Dat kun je je wel voorstellen, want dat ding is in totaal ruim 40 meter uh, hoog. Die obelisk is van een meter of uh, bijna 30 meter, 700 meter. En met die sokkel erbij is het 41. En dat is met een schip naar Rome gehaald en is terechtgekomen op. En daar komen we. Hier waar ongeveer links van de kerk... van de sacristie... daar heeft hij gestaan... in het circus van Caligula... later circus van Nero. En daar... is... uiteindelijk toen... Petrus begraven. En vandaar dat die... Sint-Pieterkerk dus hier staat... in het hoofdaltaar... eigenlijk net boven het graf. We komen daar nog op terug. Maar goed... Sictus de vijfde, die wil dat ding midden op dat plein hebben. Toen nog niet af, want die colonnades moesten nog komen. Moest 300 meter verplaatst worden. Maar hoe doe je dat? Met enorme gevaarten. Nou, verplaatsen gaat nog. Maar nu oprichten. En dat moest onder die architect Domenico Fontana. Er zijn 900 man, 75 paarden, 45 windassen en heel veel touwen. En het was zo die pauze, het was een enorme strenge pauze. Die had zoiets, als het mislukt, dan wist Fontana, dan kreeg, ging zijn kop eraf. Dus die had al een paarden klaarstaan om even op te vluchten als het mislukt. Het heeft dan <lacht> vijf maanden geduurd voor dat ding overeind. Ja. En op het moment dat het overeind gaat, moet je je voorstellen, het staat vol met volk. En het lukt niet goed, het gaat er moeizaam en weer terug en, ding. en begint het volk te morren, want hij heeft natuurlijk geen geduld. Hij wilde het nou eigenlijk eens overeind te zien komen, begon ook te juilen, te schreeuwen. En was de paus zo kwaad en die fontanen zei ook, je moet stil zijn, want we hebben stilte nodig. En de paus die zei, God, voor, nou dat zou ik niet zeggen, maar bijna wel gevloekt hebben. Als iemand zijn bek open doet, dan hang ik hem op en er stond inderdaad ook een galg klaar met een beul. Dus niemand durfde meer zijn mond open doen. Maar op een gegeven moment is er één man, een van de arbeiders, een voormalige Genuaanse uh, zeeman, Brescia de Bordegera, En die denkt: het gaat hartstikke fout. Ik moet wat zeggen. En als zeeman wist hij het. En die riep heel hard: water op de touwen. Want die touwen worden natuurlijk heel heet en die gaan dan breken. En met water erop, dan maak je je weer sterker. En de paus kijkt verstoord. Om, maar ja, omdat het inderdaad de redding was, ja. heeft hij later geen straf gekregen, want het, ondanks dat hij wat zei. Nee, sterker nog, zijn familie uit Sanremo, die een palmplantage bezat, kreeg het voorrecht om elke palmzondag de palmtakken te leveren. En het schijnt dat deze familie, deze familie tot op de dag van vandaag nog steeds de palmtakken levert voor palmzondag. Dus al 400 jaar lang. Nee, nee, nee, nee, nee. Laten we doorlopen, want er wordt wat uh, rumoerig hier. Nee, nee, nee, nee. En wereld rouwen om het verscheiden van zijn heiligheid paus Johannes de 23 e De pastor humanus, de voor alles menselijke herder, is ingegaan tot de heerlijkheid zijns vaders. Nadat in november van het vorig jaar de eerste symptomen zich hadden geopenbaard van een ernstige ziekte, heeft nu het verdere verloop daarvan de laatste krachten gesloopt. Tot voor kort was de hoop van de hele christenheid... gevestigd op een langzaam herstel. De ijzeren wilskracht van de Heilige Vader... had al vaker weerstand geboden aan de gevolgen van de kwaal. Maar God heeft in zijn ondoorgrondelijk raadsbesluit anders beschikt. De mensheid heeft gehoopt en gebeden... met ontoereikende menselijke inzichten. De Allerhoogste heeft zijn dienaar tot zich genomen. Zijn doodsbericht heeft ons geschokt... Zijn leven en zijn werk stemmen ons dankbaar. Ja, als, als deze pauze overlijdt, het eerste wat gaat gebeuren zijn een aantal uh, maatregelen die uh, moeten zorgen dat... Uh, um, er eh, geen belangrijke bestuurshandelingen kunnen gebeuren. Eh, zo wordt bijvoorbeeld zijn zegel wordt verbrijzeld en de ring waarmee hij stukken kan verzegelen... zodat er niet nog stiekem eh, besluiten of benoemingen of wat dan ook zouden kunnen gaan, eh, gaan gebeuren die eh, ja, eigenlijk illegaal zijn omdat ze op een, op een valse manier postuum eh, verzegeld zijn met het zegel van de huidige paus. En zijn vertrekken worden afgesloten om te voorkomen dat er iets ontvreemd kan worden. Daaraan voorafgaand uh, moet natuurlijk eerst een dood vastgesteld worden. Dat is het, dat het allereerste eigenlijk. Hè. Dus, uh, dat gebeurde tot voor kort uh, op een, met een heel merkwaardig ritueel, maar dat heeft de huidige pauze afgeschaft. Uh, helaas zeggen sommigen, want het was wel een curieus ritueel. Dat uh, werd namelijk met een hamertje, met een Ivoren hamertje op het hoofd van de paus geslagen. En dan werd er in het Latijn gevraagd of hij soms sliep. Hè, om te voorkomen dat uh, iemand in zo'n diepe slaap is... en men ervan ja, uitgaat dat hij ja, dood is. En, nou, dat heeft men afgeschaft, omdat nu natuurlijk... dat meteen een arts ook bijkomt en die uh, moet dan vaststellen... dat inderdaad de paus overleden is. Dan nou, worden ze vertrekken, worden afgesloten. Dan wordt de camera apostolica wordt in werk gezet. Dat is een college van drie prelaten die zeg, op de winkel passen. Uh, en daar maakt een Nederlander deel van uit, die jullie ook gesproken hebben, Monsieur Karel Kasteel. Die is lid van die Camera Apostolica en die moet dus uh, zorgen dat, uh, nou ja, dat, dat een aantal dingen door kunnen gaan. Uh, moet uh, initiatief nemen tot het organiseren van de uitvaart enzovoorts van de paus. En uh, um, bericht van overlijden aan bijvoorbeeld alle vertegenwoordigers bij de Heilige Stoel, dus alle ambassadeurs, uh, aan, aan alle bischoppen in de wereld ook uh, verspreiden. Leo Leo X, de paus die... De, de, hier paus is even de medici na Julius II, 1510 zo. Die de tijd meemaakt van Luther. Die heeft, omdat die bouw van de St. Pieterkerk toen volle gang was... Zoveel geld vergaat via aflaatsystemen, door heel Europa heen. Ja, ja. dat uh, Luther daar natuurlijk daar helemaal krankzinnig van werd... en, en gewoon de, de enorme corruptheid daarvan inzag. En die heeft uh, dus... Uh, dat is het begin van de reformatie geweest. Maar het, het, het, zodra het muntje in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt... <lacht> kwam Tetzel mee, een Dominicaan in Duitsland. Ja, ja. Voordat we naar boven gaan, de trap op, zie je links... wachthuisjes van de Zwitserse garde... Ook weer Julius II, die dus ook een echte oorlogspauze ook was. Behalve bouwpaus, ook iemand die graag gebied veroverde. Bologna bijvoorbeeld heeft hij op de Fransen veroverd. En daar is triomfantelijk binnengetrokken. Maar die had soldaten nodig en die betrok je uit Zwitserland. Want die stonden als uiterst mate efficiënt en betrouwbaar te boek. Maar als je me betaalde, want ne pas de Jean, ne pas de Suisse. Als je geen geld, geen Zwitsers... Het was, uh, uh, en daar is nog een restant van overgebleven, de Zwitserse garde. He, dat is de privé uh, bodyguard van de paus. En bescherming van, kijk maar, er staan hier ja. ook een beetje helle bardiers. Kleurige kleding, waarvan men zegt dat dat nog ontworpen is door Michelangelo. Het is niet helemaal zeker. Men kunnen Michelangelo niet genoeg vereren, volgens mij. Dus laat het maar. Dat zijn nog steeds Zwitserse jongens, ja. hè? Na de uitvaart van de paus vindt dan ook zo snel mogelijk, zo snel als redelijk is, het conclaaf plaats. Een opvolging moet altijd gekozen worden op de plaats waar de vorige paus overleden is. Um, dus vandaar dat er in de middeleeuwen, ook in andere plaatsen in Italië. Het eerste echte, en de eerste echte conclaaf dat we kennen, dat vond in Viterbo plaats, omdat de vorige paus daar overleden was. En, en dat die kardinalen reisden mee met dat pauselijk hof. Dus dat pauselijk hof, dat was op dat moment daar. En dat ging daar op ja, ja. opvolger kiezen en deed dat ja, drie jaar over. je noemt ook echt conclaaf, dan omdat het op een gegeven moment nodig was om ze op te sluiten. Conclave, ja. met de ja, sleutel. met de sleutel. Ja, dus dat, dat gebeurt inderdaad. Uh, uh, in uh, Viterbo 1268, dan uh, uh, duurt het uh, zo lang uh, eer de kardinalen eruit komen dat de bevolking van die stad, uh, die die kardinalen ook maar moest onderhouden, uh, er genoeg van kreeg. <laughs> en uh, die beginnen dus met ze op te sluiten. Um, en als het dan nog een hele... Want het uiteindelijk heeft dat 36 maanden geduurd, dat conclaaf. Oh ja. Op het laatste moment gaan, gaat de bevolking van de stad uh, het dak van de kerk afhalen. <laughs> en gaat de kardinalen op water een brood zetten. En dan komen ja, ze inderdaad dan komen ze tot een keuze. Nou, vanaf dat moment is eigenlijk... Uh, dus daarvoor was al bepaald... Eerst heb ik net al gezegd dat de paus gekozen wordt door de kardinalen. Vervolgens is in de 12e eeuw bepaald dat dat gebeurt met een tweederde meerderheid. Dat is nu nog steeds zo, behalve na een x-aantal stemrondes. Wanneer men er nog steeds maar niet uitkomt... dan geldt nu sinds Gewoon de nieuwe, een nieuwe regeling van de helft, deze, de helft plus één. En tenslotte dus, in, uh, na dat, dat uh, uh, drie jaar durende uh, conclave in Viterbo... Uh, is dus het, het conclave de beslotenheid ingevoerd, die echt heel strikt is. Hè. Dus en, dan, een, en dan komt men bij een in de Sixteinse kapel... Op het plein staan al die gelovigen te wachten... totdat het HB Moes papam uitgeroepen wordt. We hebben, een we hebben een paus. En die kijken naar de kleur van de rook. Dan willen we toch graag weten... hoe kom je aan witte, hoe kom je aan zwarte rook? Ja, Nou dus uh, er wordt inderdaad uit de uit de opslagruimte een kacheltje naar de Sixteinse kapel overgebracht. Dat, dat, nou, mensen die nu de Sixteinse kapel bezoeken, die zien dat kakkeltje niet. Dat wordt daar alleen naartoe gebracht euh, als het conclaaf plaatsvindt. En vroeger was het zo dat... Euh, nou, het, is, het is nu nog steeds zo, alle aantekeningen die gemaakt worden... ook de stembriefjes, die worden... Verbrand. Dus ook de dat is voor historici als mij natuurlijk uh, vreselijk. Maar ja. alle aantekeningen die de kardinalen tijdens het ja. conclaaf maken... over de gesprekken, over de argumenten die uitgewisseld worden... die moeten ze allemaal inleveren en die worden verbrand in dat kakkeltje. En vroeger um, werd daar um, stro bij gevoegd. Uh, Nat stro, dat ja. zorgde voor zwarte rook. Oh. Droog stro oh, okay. voor witte rook. Uh, dat is nu, uh, nu gebeurt dat niet meer zo. Nu staan er gewoon twee bussen met chemische preparaten naast dat kakkeltje. Uh, dus ook daar is wat romantiek van... Uh... Daar moet weer veranderen. Dat? Ja, Dan gaan we Kasteel vragen om dat weer ja. ogenblikkelijk terug te brengen tot nat of droog stroom. Ja. GEJUICH <laughs> ja. Eminentissimum, age, reverendissimum, Dominum, Dominum, Angelum, Joseph, Peroncalli. Sante Roma Cresce, de kardinaal Peroncalli. Zo Ger, je merkt. We hebben weer geklommen. Nou, er een klom... heuvel. Precies, een van die zeven. Dit is de Esquilijn. En uh, in de nacht van 4 op 5 augustus, in het jaar 352, zijn er twee mensen die tegelijkertijd dezelfde droom hebben, een dus ene Johan Pat Patitius. En de toenmalige paus Liberius. En wat dromen ze? Ze dromen dat Maria aan hen verschijnt en. Tegen en zegt: Waar morgen sneeuw ligt, daar bouw je voor mij een kerk. Let wel, 4 en 5 augustus. Uh, Midden-Italië. Ja, ik denk, dat kan bijna niet. Nee, maar. Het is veel gigantie op die man. Zo waar, ze worden wakker. En waar ligt het sneeuw? Op de Esquilijn, de heuvel die we dus beklommen hebben. En het verhaal wil dat Paus Liberius dan met zijn stok een soort plan voor zo'n kerk heeft getekend. Het heeft wel even geduurd voordat die kerk er was... maar hij is er gekomen zo'n jaren later, wat jaren later... en die heet dan ook Santa Maria della Neve van de Sneeuw... of de Santa Maria Maggiore, de Grote Maria Kerk. heeft nog een naam en dat zien we binnen. Het is ook een patriarchale basiliek. Die de Spaanse koning Philip de IV. Deze kerk viel ook onder de protectie van de Spaanse vorsten. En vandaar dat prinses Irene hier getrouwd is. Oh. Met de Bourbon van Parma. En verderop in een hotel heeft ze haar huwelijk geconsumeerd: Ja Grand Hotel. Dus deze kerk heeft van binnen een totaal andere aanblik dan je van buiten zou verwachten. Veel eenvoudiger, veel middeleeuwser. Eh, met een prachtige plafond van bladgoud. En men zegt dat het, dit het goud is wat Columbus heeft meegenomen uit Amerika onder Alexander VI, Borgia-paus... dat is ook een, ook, ook een Spa Spaanse afkomst, hè? die Alexander VI, die Borgia... Mm. die beruchte, die trouwens in 1500 tijdens het gevecht die daar op Sint-Pietersplein waarbij zijn zoon Cesare. eigenhandig een paar gevangenen heeft uh, gewurgd gewoon... en, en met paarden laten vertrappen tot groot genoegen van zijn vader en zijn zuster Lucretia. Maar goed, dit is zijde. <laughs> maar het is een heel eenvoudig veel aandoende kerk. Ja. Met daar, daarvoor in ook weer die, die baldekein en boven het belangrijkste altaar men zegt dat daar de de kribbe van Christus bewaard wordt dus hij wordt ook wel eens de Maria Al Alpresepe, een andere naam voor kribbe genoemd dus die heeft drie namen die kerk. Je kunt hier in alle talen bichten zie je dat. Ja? Je kunt hier in alle talen bichten. Spaans, italiano, ja. Duits, polski. Je ziet ook, dat, ook de diverse pausen. overal zie je verschillende namen van verschillende pausen... die natuurlijk ook weer een steentje hebben bijgedragen aan deze kerk. En hier, links heb je een belangrijke kapel. Dat noemen ze de Pauluskapel, de Paulina. Kijk, is een enorme kapel. En hier, hier is dus Irene getrouwd... En nog steeds op elke dag, op 5 augustus hier... dat, dat herdacht door vanuit het plafond witte rozen te laten dwarrelen. Oh, fantastisch, ja. En men zegt daar, nou, dus je hebt daar zijn beeldnis van Maria. En met kindje Jezus, en dat is een zogenoemde agarijpijon. Agarijpijon, met andere woorden, niet met, met mensenhand gemaakt. Heel strikt genomen origineel werk, maar... Er wordt gezegd dat God zelf. Ja, men zegt in dit geval. dat het door Lucas is geschilderd. Goed. We geloven het, uh, het graag. Het gaat om het geloof. Erin. Dus Wel dat is weer zo heel erg. Ja. Nou, dit weer toch anders dan de rest ja, van de ja, keer. Het is natuurlijk ook genoemd weer naar die. Paulus V. die diezelfde heeft geplaatst. Die heeft hier ook nog nodig. Uh, uh, dus storen deze binnen de mensenklaas, moest een stapje terug doen. Nou, dan gaan we dus naar het hoofdalta hier. Je ziet daarvoor knielen. Pius de negende 1846, 1878. Ten weer heb je die, die veel genoemde Piers de negende, die dus het onveilbreid uitriep. En ook in 1854 de Maria Onbevlekt ontvangenis, toch maar. En dus past al hier en hij knielt hier voor de kribbe. En die kribbe komt dus uit de zevende eeuw, maar die is helemaal, je kunt het zien, vervat in zilver. In een zilveren uh, kuip. Ik heb net genoemd 1848, maar nog belangrijker was het jaar 1860. Die Italiaanse eenheidsbeweging had één grote held, een volksheld, Garibaldi. En toen die eenheid van Italië maar niet opschoot, deed hij in 1860 iets krankzinnigs. Met duizend man landde hij op het eiland Sicilië... Dat behoorde aan het koninkrijk Napels. En die duizend man hebben in twee maanden heel Sicilië veroverd. Daarna nog eens twee maanden de hele rest van het koninkrijk Napels. En iedereen dacht, nu gaat Garibaldi de kroon van Napels opdragen aan die koning in Savoie, in Turijn. Maar dat deed hij niet. Hij was eigenlijk republikein. Dus er zat niks anders op dan dat de legers van Savoie naar het zuiden trokken. Naar het koninkrijk Napels. Daarvoor moesten ze door de kerkelijke staat van de paus heen. Dus de koning van Savoie, Victor Emmanuel, stuurde de paus een honingzoete brief... van om de revolutie in uw land te voorkomen... Uh, zullen wij het maar even bezetten? Hmm. Ook, He, is, ook is bekend hoe hij erop reageerde, Piers de Negende. <laughs> ja, die wilde zijn eigen land verdedigen. Ja. Maar helaas, zijn eigen Italiaanse troepen... waren eigenlijk op de hand van Victor Emmanuel en Garibaldi. Hmm. En toen het op een veldslag aankwam... had hij alleen iets aan 200 buitenlandse vrijwilligers... Frank uit Frankrijk, België en al een paar Nederlanders... En die hebben geprobeerd die legers van Victor Emmanuel tegen te houden. Dat lukte natuurlijk niet. Een Gideonsbende, maar... Een Gideonsbende zonder die macht. vreselijk werd afgeslacht. De paus verloor meer dan driekwart van zijn staten. Wat hij overhield, was Rome met een achtertuintje. Ja. Zoiets ter grootte van Groningen, Friesland en Drenthe bij elkaar. En hij begreep, ik moet buitenlanders hebben die mij verdedigen. En hij deed een oproep tot de katholieke jonge mannen van de wereld... om bij hem dienst te nemen als vrijwilligers. En dat was het regiment van de pauselijke Zouaven. Hoeveel men uh, leverde dat op, die oproep? Uh, alles bij elkaar, ongeveer 10.000. 10 à 11.000 man die meestal voor twee jaar tekenden... en dat dan per jaar konden verlengen. En daar waren, gek genoeg, bijna 4.000 Nederlanders ja. bij. In Noord-Brabant zat een pastoor die, dat, die zelf een Rome-fanaticus was... en die dat allemaal organiseerde. Hmm. En via Oudenbos gingen dus enkele duizenden Nederlanders... in de loop van tien jaar, 1860, 1870, naar Rome. <kwijnt> en... Alleen de eerste jaren viel er niks te knokken. Maar in 1867 deed Garibaldi een tweede poging. Hij viel de kerkelijke staat binnen, dat rompstaatje. En naderde Rome tot 20 kilometer tot het stadje Mentana. En daar viel dan een veldslag pla plaats tussen Garibaldi en de Zouaven. En hoewel de Zuaven maar de helft van de manschappen van Garibaldi hadden hebben zij die veldslag gewonnen. Huh. En Pius IX zei dan ook... de Hollanders zijn de redders van Rome. Huh. Uh, een van de mensen die daar uh, sneuvelden... in, in, in Montelibretti, eventjes voor Mentana... was de beroemdste zouaf Pieter Jong uit Lutjebroek... Uh, aan wie het Zouavenmuseum, dat nog altijd in Oudenbos bestaat. een extra vitrine heeft gewijd. die in Lutjebroek zijn standbeeld heeft. Mm. Dus een echte En een voetbalvereniging het daar, hè? De, de, de enige voetbalvereniging in Nederland die de Zouaven heet. Ja. Waar de gebroedjes de Boer begonnen zijn. Oh, maar de Zouaven zijn legendarisch <laughs> geworden. Er bestaat nog een vereniging van afstammelingen van pauselijke oh, ja? Zouaven. Ja. Terwijl ze toch die oorlog hebben verloren. Ja. ja. Want. Drie jaar later, 1870, was het cruciale jaar. De paus, die zag dat hij zijn staat natuurlijk toch niet eeuwig kon behouden op dat deze manier. Dat besef had hij wel. Dat besef had hij wel. Ja, ja. Hm. Uh, riep een concilie bijeen, een vergadering van alle bisschoppen van de wereld. En hoewel daar allerlei punten op de agenda stonden ontbrak er één punt, precies het punt waar het de paus en de jezuïeten om ging, de verklaring van de pauselijke onveilbaarheid. Uh, dat was een geloof dat wel bestond, maar er bestond ook altijd een concurrentie. Wie heeft nu echt de macht in de kerk? Is dat het concilie, de verzameling van alle bischoppen, of de paus? En dit concilie viel dus juist in een tijd. Dat de katholieke kerk zich mede door het kolonialisme geweldig uitbreidde. Meer dan 200 nieuwe bischoppen in alle werelddelen had Pius IX benoemd. Er ontstond dus een machtsconcentratie in het Vaticaan. En Pius wilde dat consolideren. Ook voor het geval hij zijn staten zou verliezen. Met ja, dat een was een... Grotere ja, dat was duidelijk macht. bedoeld als een compensatie voor het verlies van zijn wereldlijke macht. Ja, nou. Nee. Rechts. Dit is de zogenaamde Sixtijnse kapel ook. De... Maar dit is niet de verwarmde Sixtijnse kapel in... naast de Sint Pieter, Vaticaan. Die is naar Sixtus IV genoemd, die hem gebouwd heeft. Maar dit is de Sixtijnse kapel onder... genoemd naar Sixtus V, die grote bouwpaus. die daar ook zijn grafmonument heeft. Je ziet hem daar ook in geknield, met de tijaren af. Hij heeft beseft dat hij. Uh, dat hij nu wat nederig moet zijn. Zijn, en zijn koninklijke waardigheid moet afleggen. Hè, en tegen een in aanbidding voor een altaar. Uh, gedragen door engelen. En waarbovenop bronzen engelen. met lampen in de hand. in de andere handen steunen. een soort tabernakel. Een kerkje. En dat is natuurlijk toch ook. De, volgens mij de sacramentskapel. waarin het Heilige Host bewaard wordt. Maar links. Ja. Daar hebben we... Kijk eens, daar hebben we... Die ja, zich heel belangrijk. Vindt met een stralenkrans achter zijn ja, zit jaren. Hij, maar hij staat boven zichzelf. Want in een kist zie je hem liggen. Wat Die, is hem? Piers de Vijfde. Kijk eens, hij heeft een gezichtsmasker van zilver. Hij is helemaal aangekleed. Maar dit is dus echt de overblijfselen gemumificeerd in een glazen kist van Piers de Vijfde. Niet vrij belangrijk, Piers de Vijfde, 1566 tot 1572. Eerst nam hij actief deel aan de slag bij Lepanto tegen de Turken. Hij heeft dus ook mede zelf gezorgd dat de Turken uit Europa verdreven werden. Maar... Hij was ook een hele vrome man die bijvoorbeeld uh, wetten uitvaardigde tegen openbare toneelvoorstellingen. Er stond echt een grote straf op. En andere strenge wetten. En bovendien, hij was Dominicaan. Dit is ook de kerk van de Dominicanen: niet alleen van de Spanjaarden, maar van de Dominicanen. De Dominicanen hebben een wit habit. En sindsdien, hij is begonnen om als paus een wit in het wit gekleed te gaan. Nou, daar zegt, ik, ik ben wel paus, maar ik blijf Dominicaan. En sinds die tijd... zie je de pausen al altijd in het wit. Als we, tenminste, dat is hun gewone, gewone dracht. Hè? Behalve dan als ze de mis moeten celebreren... dan, dan vereist de mis... En de, en de tijd van het jaar... Hè? de aard van de mis... en de bijeenkomst vereist dan kleren daar overheen. Ja, het is vaak met die graven... ook in de St. Pieterskerk... zo. de, de, de, de, de, de, de pronk... Zwaard, dat zou ik maar zeggen, grote, van een grafmonument... hangt ook heel erg sterk af van de, de tijd, hoe lang ze regeerd hebben. Want het is een periode waar heel veel pausen achter elkaar doodgingen. En ja, dan hebben ze niet veel geld voor een groot grafmonument. Dus hoe langer iemand is, hoe meer geld je bijeen kan sparen. Ja. Denk erom, Rome denkt niet in korte, maar op lange termijn. Al rond 1930 werd in Rome, tegenover de Maria Maggiore een instituut gesticht, uh, Collegium Russicum... waar priesters werden opgeleid in de Russische taal, Russische denkwijze enzovoort... voor de dag dat het communisme zou vallen. Honderden priesters zijn voor niets opgeleid, maar op de dag dat het communisme viel gingen ze de loopplank over naar het uh, nee. vliegtuig. En Rome was klaar voor de val van ja. het communisme. Het beste dat, klaar van wie dan ook, waarschijnlijk. Van wie dan ook. Ja. Dus dat is de kracht ook van ja. het Vaticaan van... Uh, het van lange, de, termijn, denk het lange termijn Het lange termijn Zie je wat, ja. het, Ger, het en geloof daar... kan bergen verzetten. Juist. Dat, dat, nee, uh, sterker, <laughs> Het geloof ziet helemaal geen ja. bergen die verzet moeten worden. Nee, nou oké, dank nog. Goed Klaas, we staan in een, een klein hofje. Uh, een tuin is het niet, want het is betegeld, maar het is wel open. Uh, er komen deuren op uit, waarschijnlijk naar woonhuizen. Een winkel hier, een kroeg volgens mij zelfs. Wat beelden, een klein galerijtje. Uh, en daar iets van een kerk. En dit is de kerk de van onze ons. enige Nederlandse paus, Adrianus VI. En jawel, en de, ja, ik, wat jij een kroeg noemt, is volgens mij de kerk... Uh, en dat is wel erg, uh, <laughs> erg grappig. Vooral in verband met die paus A Adrianus de Zesde. Dat was een Utrechtse jongen, zoon van een scheepstimmerman. Hij heette Adriaan Flores, Zoon Boeijens. Vandaar dat je in Utrecht nog paushuizen hebt. Want, he. Hij is pastoor geweest, een goede reden. Waar hij gewoond heeft, dat is thans een hotel heel lang. De Gouden Leeuw. En later wordt hij eigenlijk een soort biechtvader... van de jeugdige Karel V in Spanje. Een bisschop van het Spaanse... Cortosa. En dan uiteindelijk in zo'n tussenperiode... waarin men, uh, niet, niet, men niet kan besluiten welke paus men dan moet kiezen. Een strijd tussen allerlei families. Ja. He, er wordt niet genoeg geboden, blijkbaar. En uh, dus een padstelling. En dan, dan zeggen ze, er zit nog wel een, een goede gozer in Spanje. En die dat... mag het worden tot wij er zelf uit zijn, de grote jongens. Precies, want hij komt net tussen twee pauzen. Leo de Tiende ja. en later Clemens de Zevende... En uh, nou ja, hij gaat, hij aanvaardt, dan moet dat wel, want ja, je wordt er toe geroepen. En dan gaat hij, uh, heeft een half jaar nodig om vanuit Spanje naar uh, Italië te komen. Overal moet hij natuurlijk zijn intocht doen. En hij is er amper een jaar en hij sterft alweer, in 1523. Dan zeggen ze wel eens dat hij vergiftigd is. Maar, uh, want er schijnt één... Spottend wordt wel eens gezegd, de belangrijkste congregatie is de heilige congregatie van het verspreiden van geruchten. Ja, ja. En dus uh, nou is het wel zo dat er was een pauze door het vreten van vijgen ja. vergiftigd is. En het, in bepaalde tijden was het ook wel zaak dat je een goede wijnproever in dienst had. Ja, precies. Ja. Waarom zijn die geruchten er? Men moest hem niet. Want je moet zien, we zitten midden in de Renaissance. We hebben die Renaissance-pauze, Alexander VI, de, de Borgia, Julius II, Leo X. Je laat het allemaal breed hangen, veel pomp peuze pump and circumstances, veel, ook eigenlijk veel uh, ordinaire braspartijen, orgies, et cetera, ook kunst, zeker die twee elementen. En hij is een zeer ascetische, vrome, bijna Calvinistische paus... die er niets ja. van moet hebben. Hij heeft ook allerlei beeldengroepen achter slot en grendel gesloten. Het liefst zou hij de laocoongroep... die alle naakten in de Tiber gesmeed hebben. Ja. Het liefst zou hij de Sixtijnse kapel van Michael Angeloos werken... Met al die... hij zit lijkt wel een bordeel van naakten. Ha. Hij had het wel, liefst willen over willen schilderen. Ja. Dus men is heel erg blij dat hij uiteindelijk gestorven is... Waarom ligt die hier? Want die, om de, uh, kerk, omdat deze kerk, in de de, uh, dit is een plek in de 14e eeuw door het echtpaar Jan en Katrijn Peters uit dordrecht gesticht als, als verblijfplaats voor Hollandse pelgrims, voor mannen en vrouwen, ja. hm. met een kapel erbij. Dus, Klaas, ik zie er iets intrigerends aan. wapen, dat lijkt wel het wapen van de Habsburgers, een gekroonde adelaar. Ja, nou ja, het is ook de kerk van de Duitsers geworden. Oh. Uh, Sint-Maria del Anima, dus ook boven de twee zielen. Ja. Uh, en uh, nou, we moeten maar eens naar binnen ja, gaan we naar we gaan zijn naar graf. Maar inderdaad, want ik dacht dat het een café-restaurant was, dat is inderdaad de kerk. Dat nou, komt de kerk hoor. Het, is, het, het komt door de entree. Een kleine deur. Nou, je ziet dat die ook weer diverse pauzen hier, die hebben hier gewoon ook. Uh, we zijn al pelgring geweest en hebben we met een bezoek vereerd en dat zie je dan weer terug in allerlei ja. plakaten. Hier, nou, bij de, bepaalde... de Veertiende. de laatste ook, is hier ook geweest, zie je wel. Ja, en nou, Piers de Negende ook weer. Die kom je, kom je, die, Piers de negen kom je ook vaak tegen. Ja, nou, waar ligt nu? Het is toch wel weer indrukwekkend zeg. Is, dit is ook barot, klaas, ja. Is ook barok, ja. Nou, barok heeft zo'n stempel gedrukt. Moet niet vergeten, we hebben de, die, die, die hebben de Il Gesù bezocht. De Barokkerk. Het voorbeeld van de Die De gewijd in Jezus van Ignatius Loyola, de Jezuïte. Als tegenzet tegen de reformatie. In het Barok wil ook zeggen. De glorie, de, he, dat helemaal de, de hij, rijkwijte van de katholieke kerk. Alles rijk naar de hemel. Het is een, ja. een soort goddelijke uitstraling geven. Die katholieke kerk tegen ja. het protestantisme. Het is gewoon propaganda. Het is eigenlijk een propagandastijl. Je vertelde onderweg hierheen uh, dat barok van het Portugees woord komt... wat eigenlijk alles betekent wat je niet zou verwachten als je het baro begrip barok hoort. Ja, het is eigenlijk barokko uit Portugees, wat betekent onvervormd of grof. Uh, weet je wel wat wij wel eens hebben? Wat is dat, wat is dat uh, grof gemaakt, alsof het nog niet ongepolijst... Hmm. He, maar het is een eerder titel geworden. Het is natuurlijk heel. Geuzennaam een geuzennaam, eigenlijk. Ja. Maar het is alles, moet de glorie van de kerk. Tegenover dat protestantisme. Dat harde, uh, strakke. rechtlijnige geloof van de protestanten. Moet hier uitbundigheid. Ja. En dus, van na, na, dat heeft alle kerken hebben daar natuurlijk een tik van gekregen. Ja. Dit is allemaal concilie van Trenten. Ja, ja, ja, Contra-reformatie. Ja. Ja. Nou, hey, we wij gaan, wij gaan even de zoeken. De waar die... Ik denk dat die daar ligt. Tijdelijk iemand op een sarcofaag weer te leunen, net zoals in die vorige kerk. Zou hem kunnen zijn, hè? Tien jaren op zijn kop. Ja. Weet je wat ik zo intri intrigerend vind? We een werwer van steegjes, een onmogelijk deurtje... En dan komt hij een gigantische bolkerk terecht. Ja, dit is hem, hoor. Ja? Want hier staat, hier staat dus, dat, hij is dus... Hij heeft zijn grafmonument te danken aan een vriend van hem... een Nederlander, een kardinaal, Willem van Enkevoort. Oh. Dat zijn naam wordt vermeld... En er moet een soort tekst staan. Wat een treurnis. Hoe belangrijk is het toch onder welke omstandigheden... de mensen zelfs de meest deugdzame leven? Dat is een beetje een treurige tekst. Hij lag hier of ja. niet. Hij lag eerst in de Sint-Pieter. Tussen Pius 2 en Pius 3. En, dan was een, en daar stond op op zijn graf dat hij... Ja, dat moet ik eigenlijk in het Latijn zeggen, want dat is het leukste... Want dan, uh, dan moet ik even op, heb opgeschreven natuurlijk. Want ja. ik kan het allemaal niet onthouden. Ik word ook ouder. Maar dat is wel een hele leuke uh, tekst. Waar die eerst lag. Namelijk... hic laaset, in, im, impius interpioes. Toch dus, tussen twee piërs in. Ja, hier ligt een zondaar tussen vromen. Dus wat hij zelf als deugdzaam en vroom zag. De Romeinen vonden dat van ongelofelijke asceet, kruidenier, knijpert. Ja. Die, die, hebben ze hem weggehaald om die reden tussen die piërs Nou ja, in. ze hebben hem weggehaald. Hier, hier ligt hij dan zijn eigen kerk. Ja. En, uh, en het was zelfs zo, toen hij gestorven was. De Romeinen dachten dat hij gestorven was aan te veel bier drinken en kabeljauw vreten. Nee. Nou ja, en Romein drinkt wijn natuurlijk. Ja. En had, hebben ze aan de deur van zijn lijfarts... Ge, geopgaan een krant met de tekst voor de bevrijder van het vaderland. <lacht> dus zo dankbaar waren ze dat hij gestorven was. Dat hebben ze trouwens met een andere paus ook nog uh, uh, gedaan. Clemens de Zevende, die had ook al, vonden ze ook met niks. Aan de deur van zijn lijfarts hingen ze... Zie hier, die heeft weggenomen de zonde der wereld. Kijk eens, er is een geheim van de pauze. Uh, de pauze zijn meesters in het overleven en die weten altijd... als ik dood ga, niks aan de hand. Binnen twee weken is er een nieuwe pauze, we gaan gewoon door. Dat is de sterkte van het pausschap. Daar dacht paus Benedictus XVI anders over. Die hield ermee op voordat hij naar de eeuwige jachtvelden zal vertrekken. U hoorde een documentaire over de geschiedenis van de Heilige Stoel en de paus, de macht van de Heilige Vader. En het ritueel rond zijn verkiezing. Eerder uitgezonden in 2003 en gemaakt door Klaas Vos en Ger Jochems. Volgens mij was het een compilatie uit het programma Madi Wodo van de VPRO. Te beluisteren waren ook kerkhistoricus Peter Nissen... en schrijverjournalist Wim Zaal. Meer over deze documentaire en andere pausgerelateerde programma's... Die kunt u vinden op de website van het VPRO-radioarchief. En dat is vpro.nl radioarchief.vpro.nl/radioarchief. Radioarchief. Voor vragen of opmerkingen over Woord hier op Radio 1... kunt u mailen naar woord.radio1.nl. Nee, woord.vpro.nl. We nemen helemaal in naar waar. Het is trouwens wel een goed adres. Woord.radio1.nl. Ik mag u niet in verwarring brengen, want dat is het niet. Maar ik ga me aanvragen. Uh, schrijven, dat kan natuurlijk ook. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Ehm... Um, ja, het wordt tijd voor een kort journaal. We maken plaats voor de nieuwslezer, lezeres in dit geval. Uh, zij brengt een kort journaal. En dat betekent dat wij weer snel verder kunnen. En wel met Kees van koten bij de Nachtzusters. Tot zo.